Uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De oorlog in Oekraïne heeft flinke gevolgen voor onze economie. Vandaag kwam de Nederlandse Bank met hun verwachtingen voor dit jaar. Vanwege de oorlog en de energieprijzen staat de economie nu zo goed als stil. Vertelt mijn collega van de economieredactie. Kwartaal op kwartaal gezien groeien we nul, niks meer. Uh, en dat blijft het hele jaar zo uh, doorgaan nog. Uh, dat we nog een groei realiseren met elkaar voor het hele jaar genomen. Komt dankzij het hele sterke begin. Uiteindelijk is er dit jaar dan toch een beetje groei. Tenzij de oorlog nog helemaal uit de hand loopt, dan zou er volgend jaar een recessie kunnen komen. De grote brand in een aanmaakblokjesfabriek in Brabant is onder controle. De brandweer heeft de loods in Oostenrijk urenlang geblust sinds half negen vanmorgen. Het is niet de eerste keer dat er brand is in de fabriek. De burgemeester wil een serieus onderzoek. In Utrecht heeft een glazenwasser vandaag even vastgezeten in zijn liftbakkie waarin hij een hoog gebouw aan het zemen was. Ter hoogte van de achtste verdieping stopte zijn lift ermee en moest hij wachten op hulp. De hoogwerkers van de brandweer konden zo hoog niet komen en dus is hij uiteindelijk van bovenaf opgehaald door een brandweerman in een tuigje. Op een Pride-tentoonstelling in Almere zijn foto's beklad met zwarte verf. Het zijn twintig grote borden op straat met foto's van LHBTI'ers... en de gevolgen die ze merkten van de coronapandemie... Vooral geslachtsdelen en naakte lichamen zijn besmeurd. Bijvoorbeeld van een transjongen tijdens zijn transitie... vertelt de organisatie bij Omroep Flevoland. Het is geen pornografisch materiaal. Het is een expliciete foto. En het schuurt misschien een beetje... maar ik had daar graag een inhoudelijk gesprek met mensen over willen voeren... en niet deze anonieme moet willen gaan doen. Ja. Ze doen aangifte van de bekladding en denken era eraan om andere foto's neer te zetten. En dan nog het weermix van zon en wolken en tussen de 16 en 21 graden. Morgen in het zuiden veel zon en wat warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De meeste vertraging in onze regio is er voor het verkeer op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Utrecht centrum 10 kilometer file. Het draait er langzaam vanaf Breukelen met 40 minuten vertraging. Dus één rijstrook dicht. 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. 3 kilometer file daar. kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Door file bij Hoogmade En op de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn. Tussen Afrit Abbenes en Afrit Nieuwveen. 4 kilometer file.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 Is Zon Zee Zandvoort En Zomerhits Zomer I was walking down the street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 Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar A falar Nossa, nossa, assim você me mata, Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Pá.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 Staring out of my window, thinking about tomorrow, wishing things would clear. Tell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 En van al zijn jongens stromen, was alleen het oud worden gehaald. Noem het dapper, noem het vluchten, maar ik knijp me tussenuit. De week geleden, en hier zat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan hem lief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 En de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gevangenen worden niet goed voorbereid op terugkeer in de samenleving. En dat draagt niet bij aan een veiligere maatschappij. Dat zeggen gevangenismedewerkers in interne stukken van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zo ligt er volgens hen in gevangenissen steeds meer nadruk op het opsluiten van mensen. Het kabinet wil dat branches als het onderwijs, de horeca en de reissector zelf gerichte maatregelen nemen als er weer een coronagolf dreigt. Dat moet helpen voorkomen dat in het ergste geval de hele samenleving weer in lockdown moet. In Oekraïne loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de dood van meer dan 12.000 burgers, meldt de Oekraïnse politie. Het gaat om slachtoffers van executies door Russische militairen en ook om burgers die op een landmijn stapten. Het weer zon Wolkenveld. het is ongeveer 18 graden, vannacht vrij koud, een graad of 5... Morgen veel zon en dan maximaal 24 graden.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 Ik je op jezelf staan. Ik wil is staan. Ik Ik wil jezelf staan. Ik wil you, Ik wil jezelf staan. Ik wil jezelf staan. Ik Ik wil Near noon, baby, set your body ablaze Baby, won't you light my fire? Bang, bang, bang Can you take me higher? Don't with the You're It really spark my flame. I gotcha. Baby, won't you light my fire? <laughs> oh, Missy, baby, Missy, don't you worry, don't worry your brain Don't you fret, just listen, I'm saying looking on my face. I'm trying to take you back to my place. No one, baby, does stick to my face. Box to the girl, to the rhythm and bass. Come, baby, girl, we have no time for wait. Don't want run you down, don't want. I'm desire. Beat it with the wire. Make me sing all like a choir. Come ya shine, come give me little light. Spark it up, 'cause me need little fire inna me life. Yeah. What's a long time? Me nah get to see you Pancy wetter than the water. Way inna the real. Take me. And get up and knocking when bedboard is knocking and girl back keep cracking To the level of the town and we keep it tracking. a baby girl knowing that nothing ain't lacking. Front spanking, new machine keep going. Listen to me, DJ Listen to me, sing shout apart from the hard girl I keep talking. Them, the death, no no good love girl. yo them, the death, no no good love girl. Baby girl, the death, no no good love girl, girl, no no girl. yo them, the death, no no good love girl. won't you? sister, cause we're going to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 Jet